Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS stuurt vanwege de crisis rond Oekraïne op korte termijn extra troepen naar NAVO-landen in Oost-Europa. Dat heeft president Biden gezegd. Om hoeveel militairen het precies gaat, zei hij niet, wel dat het er niet veel zullen zijn. Afgelopen maandag werden 8500 Amerikaanse militairen in verhoogde staat van paraatheid gebracht, zodat ze snel kunnen worden ingezet. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov herhaalde gisteren dat Rusland geen oorlog wil met Oekraïne. Ook zei hij dat Moskou verder wil onderhandelen. De Amsterdamse politie heropent het onderzoek naar een romp die negen jaar geleden werd gevonden. Dat meldt de Telegraaf. In 2013 vond een voorbijganger in het ei de romp van een man gewikkeld in plastic. Het slachtoffer was met geweld om het leven gebracht... Het ging om iemand uit Noord- of Oost-Europa, maar het lukte niet om zijn identiteit vast te stellen. De politie kan niet zeggen of daarover inmiddels meer duidelijk is. Het onderzoek richt zich onder meer op het touw dat rond het plastic zat. De Canadese zangeres Joni Mitchell is van plan om haar muziek van streamingdienst Spotify te halen. Deze week gebeurde dat al met de nummers van Neil Jong. De artiesten zijn het er niet mee eens dat op Spotify een podcast staat... waarin onwaarheden over corona worden verteld. Mitchell laat in de verklaring weten dat ze solidair is met Neil Jong. Hij had andere artiesten opgeroepen om zijn voorbeeld te volgen. In vijf staten in het noordoosten van de VS is de noodtoestand uitgeroepen. Dit weekend wordt er veel sneeuw verwacht in combinatie met zware windstoten. Bij de stad Boston kan zo'n 90 centimeter sneeuw vallen, is de verwachting... De autoriteiten waarschuwen ook voor stroomuitval en overstromingen. Het weer hier dan, bewolkt en wat regen. Vooral langs de kust ook wat zon. Veel wind, vooral in het Noordelijke kustgebied. En het wordt 10 of 11 graden. Morgen minder wind, wat meer zon en zo goed als droog. En dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 7 adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Ja, zo mooi. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak Leeft. Yes, Toebak Leeft is hier. Fijne toestap aanstaan. We kijken er ook altijd even de wereld in. Dit We is even een stukje muziek, dames en heren. Jawel. Godverdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer? Ja, het is de kracht. Alles samen, Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Zeker, en nu is de vraag, wat gaan wij doen? Gaan we onze podcast ook van Spotify afhalen of niet? Ja, ik denk het wel. Wel ik denk hè? Het wel. Ja, want het we, kan we, allemaal niet. Het vindt. kan allemaal niet. Nee, ik denk dat er een soort waarheidscommissie moet komen... die alles moet gaan onderzoeken... en dan pas het, mag het naar buiten komen. Een tribunaal. Oh, wow, dat, dat durf ik. Dat is, de, dat is een. Uh... Dat durf ik niet te zeggen. Zo, zo was dat vroeger in het oude Griekenland. Oké. Okay. Die gingen oordelen met z'n allen. Ja, maar dat. Oh, maar nu, ja, ik... nu is dat woord helemaal uit zijn verband gerukt, hè? Ja, dat zeker. Jammer. Ja, jammer. daar hangt meteen niet zo van. Als je het, het woord al laat vallen, dan ben je al uh, voor de nazi's en dan ben je weet ik van waar je allemaal uh, voor staat. Dat kan allemaal nee. niet. Het woord moet. Ge... Nee, goed. Het is eigenlijk rechtspraak vanaf, vanaf een grote tribune. Ja, zoiets. Door, door de notabelen van. Al het magie maar weer weg, zeg. Maar goed, Spotify heeft natuurlijk. Uh, de podcast met Joe Rogan. En die uh, gewoon lekkere, hele rechtse uitspraken. Sorry voor de mensen die rechts zijn. die dat niet, uh, niet mee eens zijn. Maar die doet helemaal van uitspraken. Had mensen in de uitzending die zeggen dat corona. helemaal nog geen slachtoffers heeft gemaakt. Misschien een enkelingetje. Is is net als twee. met de Holocaust. Dat was ook bijna niks. Yeah. En deze man zit echt daar uh, smakelijk over te praten. Ja, het is gewoon een fantasie. Het is gewoon een fantasiewereld waar je binnenstapt. En dan moet je van tevoren even bij de poort. Moet je wel weten dat je een fantasiewereld binnenstapt. Dus Spotify moet daar iets mee doen. Dat okay. een normaal. Mensen kan niet meer zelfstandig gewoon goed nadenken. Dat kan niet meer. Oké, okay, ja, nee, nee, dat is ook zo. dat is dus waar. Goed, nou, we zijn weer uh, terug van weg geweest. En uh, wat is je opgevallen? Nou, ik ben, ik ben van de week al onder de indruk geweest van die uh, Sander. Sander, uh, die, die, die, het is Baron Sander uh, ja, ja, Schimmelpenning. Klinkt. Ja, Schimmelpenning. Maar ja. die heeft dus nu een programma over uh, de kloof tussen arm en rijk. Ja. Het was afgelopen donderdag. En ik word daar zo van. Want het is ook echt zo. Dan hoe die inderdaad, die mensen die dan al die huisjes opkopen. Yeah. En die dan nog uh, gaan ze nog uh, bijeenkomsten doen. Dan kan iedereen voor 2000 kopen. Dan gaan zij vertellen hoe ze het moeten doen. Okay. En, uh, en die zijn dan zo blij. En allemaal klappen. En ondertussen kunnen onze kinderen <laughs> geen huis kopen, weet je wel? Ja, ja, ja, ja. en uh, daar ben ik dan wel een beetje te van, ja, als we, ik heel al eerlijk ben. Maar het is wel weer, ja, weer makkelijk om naar te kijken. Maar eigenlijk zijn we ook een onderdeel van het probleem. Want wij zijn ook wel. De 50 plussers die toch wel wat geld hebben verdiend. Ik bedoel, ja. we hebben wel een leuk spaarzintje. Ja, maar dus ik, ik, bedoel... ik heb te weinig om een huis te kopen. Want de hypotheken zijn zo hoog. Ja. En uh, nou, ik, ik wil best wel ruilen met iemand die uh, kleiner woont. Maar eigenlijk wil ik niet meer betalen. Ik tot denk dat zei... het in jouw geval toch wel mee valt. Je hebt een vaste baan. Volgens mij kan je best een huis kopen. Ja. Nou, de prijzen zijn heel erg omhoog. Ja, de prijzen Iedere zijn hoog. En keer gaan ze weer omhoog. En ik denk van, zal ik het doen? Ik denk, nou, ik wacht gewoon tot het minder wordt. Maar het, tot... het wordt niet minder. Ja, maar dan start ik helemaal de moeite gewoon helemaal niet om te doen. Als je straks met pensioen gaat, waarom ga je dan je huis nog kopen? Ja. En, en bedoel, je voor je kind hoeft je het huis niet na te laten, toch? Nee. Die gaat het geworden, toch? Ik hoop het. Ja, ja, dat, dat, is wel de dus, ja dat had je even eerder moeten doen eigenlijk met huis kopen tien jaar geleden of zo. Ja. Nou goed, je begrijpt het al. Ja, ik, vind het, ik heb het programma ook gevolgd. Het is interessant om er naar te kijken, zeker omdat hij kijkt vanuit het feit dat hij zelf ook heel veel geld uh, heeft. Over de Juppelton die nu uh, wat ja. ook in de krant gisteren dat hij uh, nog wel jaren langer blijft. Ja. Maar ja, uh, wie geeft er even een jubel toe aan zijn kinderen? Nou, oh, ik, ik het weet het niet. Dat is de upper, de, de upper 10%. Die kan het, kan maar de rest kan het echt niet hoor. Ja, maar het, het maf is gewoon, ja, ik voel me dan een klein beetje afge, uh, aangesproken. Omdat ja, ik feit, ja. ik heb een zomerhuisje. Ik, ik heb wel ja. een aantal dingen gekocht, zeg maar. Maar ik, ik heb dat geld niet gekregen of zo. Ik heb er gewoon wel veel ja, gewerkt. Ja, dan zeg je dat. Iedereen kan het bereiken. Dat was de ja, eerste ja. uitzending uh, ook. ook. Maar een heleboel mensen die, die hebben een heb baan, ik dan... en die zitten in het lagere. Esselon, ja. hoe je dat noemt. En die komen nooit verder omdat ze zoveel moeten betalen voor huren, ja, ik best, kunnen dat, zij niet sparen. Dus ze komen er niet. En dat is gewoon niet, niet leuk, want die, die komen er gewoon niet. Nee, maar toch heb ik het al zin. Ja, het is misschien nu een beetje te laat, maar ja, je had iets eerder. Je, je moet gewoon creatief blijven denken. En ik heb misschien toch uiteindelijk uh, meegekregen dat ik van hard werken hou misschien. Ja, nee, maar een heleboel kinderen uh, werken hard ook hoor. Ja, want ik, ik hoor mijn collega's, horen ik puffen en steunen. denk ik, ja, ja, ja, ja, maar zo gaan we er niet komen met puffen en steunen. Nee, dat is waar. Ik, ik bedoel, die puffen okay, ik, en ik, steunen ik, op het werkvloer. Ik verspeur je toch al een verschil tussen ja, dat is het ook. Duidelijk. Ja, ja. Omdat ik toch. Ik, ik voel me meer gesproken als het feit dat, dat, dat mensen die meer geld hebben en een hubeltonk gaan uitdelen en uh, meer huisjes hebben of zo, is het, dat ik van ja, maar dat heb ik niet zo gekregen. Dat is nee, niet van mijn nee, ouders nee, geërfd. Nee, ik, ook niet, ik nee. ook niet. Maar het is wel, het zou niet te bedragen dat je denkt, van nou, het heeft het over uh, uh, belasting, over het vermogen. Ja. Kijk, dat een, tot een ton is vrij, of, of twee ton of zo. En dan denk ik van ja, dat, het, het gros heeft dat niet in Nederland hoor, echt niet. Nee, nee. Nee, echt niet. Nee, goed. Dus uh, blijf creatief en blijf nadenken. En uh, je hoeft niet altijd op vakantie. Je kan ook gewoon zeg een keer doorwerken in de vakantie. Je kan ook bijvoorbeeld... Je hoeft niet alle dure, dure spullen te kopen. En dat geld te investeren in iets bijvoorbeeld zou kunnen. Ik gooi zomaar wat tips op, op tafel. Ja, nou, nou maar op. Ja, nou maar op. <laughs> ja. Ik heb ook eens recht om te ontspannen. Hoezo heb je daar recht op? Je zegt dat. Goed. Nou, ik zou mijn kop houden. Hartelijk mankjes hier. Oud plaatje. De Hellcat Shellalaat. But, uh, yeah. Just when things are getting complicated in the eye of the storm She flicks a red hot revelation off the tip of a tongue It feels a dozen somersaults and leaves you supercharged Makes me wanna blow the candles out Just to see if you glow in the dark sha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 Arctic Monkeys. Oh, uit een heel koud gebied komen ze. Nee, gewoon ze komen ze ook gewoon uit Engeland vandaan. Ontstaan in 2002. Met de Alex, uh, Alex Tell, Turner. Die uh, de zanger is en gitarist. En uh, ook onder andere uh, Mick Momelli. En drummer uh, Matthew Helders. Dat zijn de mannen van uh, uh, Arctic Monkeys. Het laatste werk van ze, wat ze uit hebben gebracht... ben ik niet helemaal zo'n grote fan van. Maar ja goed, het, is allemaal soms, het lijkt soms wel een beetje... Eh, Franse chansons dat ze willen maken, maar dan in het Engels. Daar lijkt het soms een beetje op. Terwijl ze vroeger al ze scherpende gitaartje er nog even meer in. Maar goed, het moet allemaal een verdieping krijgen in het leven. En eh, dat mag soms ook wel eens een beetje. Goed, het is de toepakleef. Straks is er ook weer een stukje geschiedenis wat gebeurde door de jaren. En in het tweede gedeelte weer het radioprogramma. Het is vandaag Even eh, kijken. 29 januari. We gaan bijna op naar een nieuwe maand. En uh, verder ook natuurlijk uh, de zandvoersbericht zit er aan te komen. En uh, het programma is niet compleet. Dan zie je daar dus ook een beetje een apart berichtje tevoorschijn komt. Toch? Zeker. Nou, vertel. Nou, ik heb, ik heb sowieso wel gelachen. want ik heb we hadden het pas geleden over de, uh, dat de corona toch ook wel effect had voor de mannen. Ja. En ik heb dat stukje heb ik toevallig wel even opgenomen en, uh, en naar mijn. Uh, collega's gestuurd en die waren er toch wel erg over te spreken. Dat is wel grappig. Want te, te spreken, dat, dat ging altijd... Het al vier centimeter in lengte. Ja, ja en dat, daar waren de collega's wel te spreken over. Dat ze zeggen, nou, he, he, eindelijk, hij is wat minder groot. Jezus, ik had zoveel probleem mee. Was je dat, dat? Ja, ja, die, ja, ja, ja. ja. ja okay. Ik zal je wel, uh, wel sturen, dan kan je hem nog een keertje Ja, Ja, nee, ik, ik weet het bericht wel, maar ik snap waarvoor waren die collega's er zo tevreden over. Nee, nee, nee, die moesten lachen. Die hadden oh, die geamuseerd. Lachen. Oh, dus geamuseerd. Dat is het juiste woord. Okay. Oh, ik dat zeggen. is het juiste woord. Ik zou er niet tevreden over zijn dat er vier centimeter wordt afgehaald. Nee, nee, nee, nou, eindelijk. Ik had er wel last van. het dat is. best wel is. zwaar, elke tillen. <laughs> Met plassen. Ja, uh -huh, ja dat moet je me helemaal... Ja. Ik ga maar zitten in het plassen. Dat is misschien handiger. Ja. Ik had al een bericht. Er was een Franse, Die kreeg 35 bekeuringen... Maar het was al binnen dezelfde trajectcontrole. En ze hoeft uiteindelijk dus geen enkele boete te betalen. Dit is een, een positieve MeToo, denk ik. Oké. Okay. Want uh, de, de, de rechter. Ze ging erheen. Ze ging de strijd met de steun van haar vader aan. Uh, omdat ze in een 2600 uh, euro, euro boete betalen? kreeg. Het dus so. waren 35 snelheidsovertredingen. Maar het schijnt dus in Frankrijk: als je te hard rijdt. dan krijg je en puntenaftrek. en al dan niet dus die boete. En veel snelheidsovertreders worden automatisch bekeurd... via tra trajectcontroles. Dus steeds okay. hetzelfde traject. En pas nadat, nadat de bonnen allemaal waren... Ja? toen kwamen de, de rekeningen pas. Dus daardoor heeft hij niet kunnen leren... Okay. Dat was natuurlijk blond, en maar ik, zeg, snap, maar snap, ik, snap, ik het snap het helemaal niet, meneer de rechtbank. Nee, maar ik snap ik helemaal denk, niet, waarvoor, hoe kan ze dan 35 bekeuring krijgen... zonder 35 controleurs op hetzelfde traject te controleren? Nee, dat is Alleen gewoon een via de camera, tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, weet je wel? Ja. En iedere dag weer, en dan zei gewoon steeds, dacht van, nou, ik mag hier 80 rijden. Oké. Okay. Ze, ze, ze, ze hadden ja, niet ja. kunnen leren ervan. Ja, maar okay. de rechtbank was uiterst toegevelijk, zo toegevelijk zelf... dat ze de boete niet hoefde te betalen. Ze Goh. mag alle punten van de rijbewijs houden... Huh? En uh, huh? ja, de rechtbank erkent dat de bekeuringen niet binnen een redelijke termijn zijn verzonden. Dus dan worden ze dus pas na, na twee maanden verzonden of zo. Oké, okay. dus, uh... maar dan komt ze weer. Ja, oh, ze maar... heeft er nou wel van geleerd, zie ik. Ja, gaat... Ze... ze gaat op een brommertje nu. Ze zei ook zelf, ja. toen ze haar eerste procesverbaal binnen had gekregen... was ze naar eigen zeggen direct gestopt met te hard rijden. Ja, Ik nou, doe even normaal. Ze zijn Met... bij de rechtbank Ik snap het niet, hoe die nee. traject... Oh, werkt. ik wil echt deze vrouw zien. Ik wil er een foto van zien. En ik wil die rechter zien. Ja, het is vast wel een schatje om te zien. Dat ja, dit is een oh, tegenovergestelde van MeToo. Ja, dat zei ik al. 35 <laughs> keer ga je langs pas dat traject. En elke keer 35 keer denk je... Zo, ja, ik mag hier 120, hoor. In de bebouwde kom. Ja, ja, echt wel. Mag wel. Natuurlijk niet. Ja. Jezus. Stomme doos. Ja, ja dat... nou, maar ik kom er misschien wel mee weg. Ja, ja dat heeft ze ook <laughs> voor elkaar gekregen. Ook. Het is helemaal gelukt. Het is een gelukt, zeg maar. Oké, okay. straks onder andere uh, Widow Speak. Ik ken er het niet, ik ben erop geweest door iemand. Oh, wat een vaag plaatje dat die hoor je straks nu eens even Spacey Jane, is het al lunchtime? Langdradig. En lollig. Toebak Leng. Ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Everything is simple till it's not. Wat een sfeertje dit, hè. Het is vooral die bars. Simpelheid en top. Widow's Speak bent uit 2010 te ontstaan. Het is onderal Molly Hampton en uh, Robert L. Thomas. Dat zijn de, de belangrijkste mensen uit deze band. Het begon allemaal in 2011. Toen braken ze door met American Horror Story. Daar hebben ze muziek voor gemaakt. Harsh Remain. Dat was toen te horen in de Horror Story. En uiteindelijk uh, uh, hebben ze nu een nieuwe, een nieuwe plaat uit. En die hoor je hier. En dat heet uiteindelijk uh, Everything is Simple. Ja, dat is net hoe je er te gaan kijkt. Alles is gewoon heel simpel. Zo is het. Goed, toebak leeft. En we zitten alvast een beetje voor te bereiden... op wat er allemaal zich afspeelde door de jaren heen. En uh, vandaag sowieso een bijzondere dag in 1979... Uh, I don't like Mondays. Het verhaal achter deze plaat van de... Blue, uh, de ik zal de... dit dan niet de Jolande keuze maken van vandaag. Dat vind ik nee, heel bizar. Is al... die... ja. Vandaag is dat te bizar. Ja, nee, dat is een beetje te afgezaagd ook. De plaats ik <laughs> zo vaak gedraaid had. Maar goed. Het is toepakkelijverdraad voor trouwens nog Spacey Jane. En dat heette Lunchtime. Nou, daar zijn we nog ver van verwijderd hoor. Kan ik hier al vertellen. Ja, in de Telegraaf. Ja. Te lezen. Ach, echt tragisch nieuws gewoon ook over het topmodel. Duitse Cruise uh, gaat ermee stoppen. Ze zegt in een podcast, de voormalige, uh, zegt ze dat ze uh, niet meer langer kan inzetten met werkgevers die haar uh, opinie corrupt zijn. En ik wil niet meer voor deze merken werken. Nee, zeker. nee ik wil niet ik meer voor die merken ze... werken. Nee, nee ik dus zie nu in wat die merken allemaal fout hebben gedaan. Maar bah, ze bla, mag bla, gewoon niet bla. werken, hè? laten we het daarvan. Ze mag vast niet werken als ze niet gevaccineerd is. Oh ja, die kans ze, ze is was natuurlijk heel groot. Zij was zo'n antifax, Zij was een antifax, ja goed. Dus misschien mag ze, mag ze gewoon niet werken. En dat doet ze net als wat ze zelf bedacht nou, heeft. Nou, ik denk ook dat ze wel een paar centjes achter de hand heeft. En dat ze, ja. is al 37, dus ik bedoel, het wordt misschien ook lastig. Maar goed, ze, ze, ze geeft nu erg af op die merken waar ze voor heeft gelopen. En waarvoor ze model heeft gestaan. Daar geeft ze eraf. En ik moest altijd volgens hun pijpen dansen. Nee, ik ben klaar met de vissen, kom. Ik wil weer iets... Ik wil, mijn, eigen, mijn eigen passie wil ik gaan volgen. Mijn eigen carrière op starten. Nou, klinkt als een Mijn heel serieus carrière. probleem allemaal dit. Mijn eigen carrière. Ja, eigen carrière. carrière. Ik heb miljoenen altijd miljoenen verdiend. Ja, ik heb altijd een carrière van anderen gedaan. Ja. Ja, je hebt er erg onder geleed. Ik zie het maar aan je. Je geeft haar kinderen wel een jubeltonnetje, hoor. Of ze, ze heeft gewoon zoveel huizen... en dan kan haar kind in een van die huizen wonen. Ik heb af en toe ook niet... dat jij probeert toch wel jij probeert bij de slachtoffer te komen... van, okay, ik heb het allemaal ook niet, dat geld. Nee, ik heb geen jubeltonnetje. Nee, ik wil dus graag een jubeltonnetje. Ja. ja, heel graag. Nou ja. goed, vandaag in de krant lezen we dus over deze Duitse cruise... Die, die afscheid neemt. Ach, ja, nou jammer. Nou, een heel ander bericht. Een Duitse politie van Essen in Duitsland... heeft een ongelooflijk volle vervuilde wagen van de weg gehaald. En de wagen die zat dus zo vol... Met, uh, met vuil en rotzooi, dat de bestuurder nauwelijks kon remmen, koppelen en gas geven. Okay. Dus uh, de, de, ja, eigenlijk de eigenaar die uh, viel gewoon heel erg op. Want uh, ze zagen dus gewoon dat die man een beetje in een rare houding achter het stuur zat. Yeah. En de reden daarvoor werd al snel duidelijk. De auto was dus dermate vervel, dat De man er eigenlijk gewoon, er was gewoon plek, geen, geen plek op te zitten. Ik heb hier een fotootje van. Het was ook, ik denk dat het, hij kantoor hield in zijn auto of zo. Ja, ja. En uh, er waren dus verschillende voorwerken... ook in de voetenruimte van de bestuurdersstoel. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Want als er dit onder het rempedaal komt... Ja, ik, ja, dan kan je niet remmen. Nee, klopt. Dus de man heeft nu een deadline gekregen... om zijn auto grondig te reinigen. Het de is De zijn doorgegeven aan het Duitse Rijksdienst die is voor wegverkeer. Ja, het ik is zeg... bekend of hij een boete kreeg... maar ik denk dat die auto... Ja, zou ze dan nou al een beslag nemen? Die, al die rotzooi want dan gooit hij gewoon alles eruit op de parkeerplaats van de politie. Dat kan ook weer niet, natuurlijk. Nee. nee maar Het is, is. Uh, het is uh, wel ongelooflijk. Het is wel een flinke vuilnisbeltje nu wagen. Maar was hij altijd bang om iets te vergeten? Ik denk, nou, ja, ik, ik stop het alvast maar in mijn auto. Dan kan ik het niet vergeten als hij, ik op mijn werk ben. Hij was gewoon continu op zoek naar een pr prullenbak om zijn spullen in te gooien. Ja, nou, dan gooi je dan maar op de achterbank. Of Geef Hij is aan onderweg is aan het oprapen van alles. Oh, dus dat is ook nog. Kunnen. Dat hij de wereld schoon wil houden. Dat ja. hij eigenlijk wel gewoon zijn auto meeneemt. En dat hij denkt, van, nou, binnenkort ruim ik het allemaal op. Iemand die heel veel fastfood kopen in ieder geval. En toen ook ja, denken ja, ja. aan cliënten die ik begeleid, die dan uh, op het werk komen met een tas. En dan, uh, dan hebben ze eerst één tas, gegeven twee tassen. En dan, dan zeggen ze, wil je mijn tas even pakken? En dan pak je de tas en zeg, wat zit er allemaal in, joh? En dan hebben ze van alles meegesleept. En die mensen moet je echt begrensd worden. Dus zeggen, van, je mag, dit mag niet mee, dat mag niet mee. Je mag alleen je broodrommeltje mee, je flesje drinken. En pakje papieren zakdoekjes graag. Ja, en dan houdt het echt op. Maar ik wil alles mee. Nou ja, dit, dit lijkt ook zo'n voorbeeld van die ja. wil alles in zijn auto meenemen. Dan stel je ja. voor ik misgrijp en dat ik op de situatie terechtkom dat, dat ik het niet bij me heb. Ja, maar je kan het nooit vinden in zo'n hele grote. Uiteindelijk niet meer, nee. nee. Nee, dat is wel duidelijk. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Eerst maar eens even een apart plaatje. Coin heet een. Cutie. you'll always be Je heb je bijna nog niet meer, hè? Coin is cutie. Ach, heb jij nog klein geld in je broekzak? Wacht maar af tot Rutte daarachter komt. Dan ben je dik te zien gaan, want dat is niet de bedoeling. Natuurlijk. Dat is allemaal niet in, eh, ja, in beeld dan, hè? Als je dat zwarte geld kunt drukken. het is toch blij, omdat als je met je handen in je zakken loopt... dat je een beetje dat geld aan kan tikken, een beetje rinkelen. Dat is fijn. Ja, het is fijn ik... ook als er iemand zit met een gitaar of zo... dan kan je daar even een muntje in gooien. Oké, okay, dat is wel waar, ja. ja. Ja, je grijpt wel mis natuurlijk altijd, maar... Ja. Nee, ik, bij mij gaat het alleen met grote bedragen. Want ik, ja, dat gaat bij mij echt alleen met grote bedragen, want... Natuurlijk, ik heb het over huizen en zo, jubeltonnen heb ik het over meer. Uh, ik heb het niet over klei gehad, echt niet meer. Daar praat ik gewoon niet meer over. Ja, het zou wel leuk zijn als je inderdaad zo'n jubeltonnetje bij iemand met een gitaar in zijn uh, mandje gooit. Dat lijkt me wel grappig, als je echt heel veel geld hebt, een paar miljoen hebt... dat je nou gewoon iemand op straat gewoon echt helemaal gek maakt gewoon, met heel veel geld. Ja, maar dan worden mensen die, die, die zitten dan. Ja? En dan, zeggen, dan hebben ze de twee broodjes gehad en die zitten dan in aan zwerven En dan zeg je, mag ik een mag ik Ja hoor, dat mag. En dan toch uh, na de hand zeggen van nou, uh, zak je weer hier, hou jij de rest maar. En dan hebben ze dan volgestopt met, uh, het bank wil dat ze die mannen helemaal stijl achterover zitten. Yeah. Nou, zijn wel mooie filmpjes. Mijn, uh, ja. mijn, noem je het, mijn ervaring is altijd in Amsterdam, toen ik daar nog woonde. Dat is alweer jaren geleden, bijna twintig jaar geleden of zoiets. Ook altijd een man met een gitaar die dan zat te spelen. En hey, mijn vrouw die was altijd een wereldverbeteraar. Niet altijd hoor. Dat is ook wel zakelijk. Maar die begon dan etens waren aan te bieden aan zo'n zwerver. Die wilde geld. Waarom? Ja, om, ja, om te drank spuiten. te kopen. Om, ja. ja, precies om alleen nadigheid te halen. Goed, we waren in het kopje aanbeland van Zandvoortse berichten. Ducky Duck heeft de stint, oh, niet de stint, de BSO-bus teruggekregen. Er zijn even twee nieuwe bijgekomen. En hij is ook weer opnieuw op de markt gekomen sinds 2020. En het is allemaal veranderd door het tragische ongeluk in Os. waar uiteindelijk een stint tegen de trein is aangereden... omdat de bestuurster niet kon remmen. Nou ja, dat ging allemaal helemaal fout. En uiteindelijk zijn daar echt een aantal kinderen bij om het leven gekomen. Heel tragisch verhaal. Gewoon, er is eindeloos lang gezocht. Wat is daar nou fout geweest? Dat is in 2018 nooit kunnen achterhalen. is een technisch probleem. Heeft zij niet goed gereageerd. Dat is allemaal niet in kaart kunnen brengen. Dus uiteindelijk is die stint van de markt afgehaald. Er zijn allerlei nieuwe dingen bedacht, waardoor hij extra uh, stabiel op de weg legt, Extra rem. Uh, uh, als uh, uh, de, de bestuurder van de stint afvalt... Dan stopt hij ook meteen. Dat zijn allemaal extra dingen. En dat kon niet op de oude stint worden gemaakt. Dus de oude stint is helemaal weg. Het is helemaal een nieuw product. En Duck Duk heeft er nu twee. Ze hebben ook meteen cursussen uitgeschreven. Die hebben ze gemaakt. Dus. Maar hoe hard remt hij? Want straks is het gewoon een rijenlekker. Ja. Laat je los. En dan worden ze allemaal gelanceerd. Nou, nee. Want ze zitten ook allemaal vast in extra beugeltjes. Het zag er natuurlijk eerst als je die dingen zag. Nee, zag je wel. Als een, als een bak met allemaal kinderen. Je denkt, kan het wel? Nou, Blijkbaar is het zo makkelijk. En je kan het met auto's, met bussen, kan je het niet vervangen. Want ze moeten uit de bus, ze moeten oversteken. En een stint, die kan je op de soep. En iedereen kan gewoon zo uitstappen. Het is een geweldig product natuurlijk. Ja. ja. ja. Nou, ik heb er nog wel wat opmerkingen over. Maar we gaan door met het Zandvoortse nieuws. Oh? Het was afgelopen dinsdag. Ik zat gewoon in mijn huis. En plotseling hoor ik toch een trilling. En, ja. en alles. En ik denk, godsamme, wat hebben ze nou weer gedaan bij de buren? Want ik hoorde ja? af en toe wel eens wat. En, uh, maar het was dus gewoon een uh, uh, Het was een... 500 kilogram zware Duitse vliegtuigbom van het type, schrijf mee, SC-500B. Oh ja. Die werd door de explosieve opruimingsdienst op 15 meter diepte, bijna 3 kilometer uit de kust, tot ontploffing gebracht. Maar moet je nagaan wat dat een effect had. Ik wil beelden zien, maar die zijn er dus niet. Maar wacht, dat werd op zee gedaan en dan onder water Ja, hij lag daar beneden. Oh, dus okay. ik, ik had dan zo van, hoe zorgen ze dan dat, dat ding ontploft? Maar ja. ja, blijkbaar, je hebt ook wel eens dat ze lassen onder water, hè? Ja. Dus misschien ja. kunnen ze dan toch wel eens een speciaal koord daarheen laten gaan. Ja. Maar echt, de mensen hebben politie gebeld en het was echt verschrikkelijk. Maar ze zijn dus bezig om te checken, er is een onderzoeksteam... En die, heeft dus, uh, die is de zeebodem aan het onderzoeken... of er misschien uh, gas geboord kan worden of wat dan ook. Ja. Maar uh, ze kwamen dus die bom tegen. dat is pas de eerste. Hè? Ze hebben wel een hele grote verzameling met uh, rommel gevonden. Dus dat is stalen, stalen balken, anders groot. En uh, het zou maximaal twee weken in beslag nemen, die, uh, dat onderzoek. Maar uh, het is nog steeds niet klaar. Ik geloof je dat het was bij mij uh, ook niet was een uh, ontploffing. Hebben ze ook iets tot uh, ontploffing ja. gebracht? En, Ik Het mij zelf herstellen. Het was uh, uh, een onderzoek in verband met een aan te leggen glasveelkamer. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat is allemaal heel goed. Ja, geloof ik, bij Ermijden hebben ze ook een, een ontploffing gedaan. Ook een, een, een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar in Ermijden ja. werd hij ook gehoord. Dus is ja. dat niet dezelfde? Dat, oh, dat bedoel ik, Ermijden ook. Maar goed, ja. uiteindelijk... Um, uh, normaal kondigen ze het altijd aan, weet je wel. Maar mm -hmm. dit is, dat is tot en met 1 kilometer uit de kust. Maar Dit was 3 kilometer uit de kust. Ja. Dan hoeven ze niet aan te konden. Goed, de voortgang van de Watertoren kabbelt langzaam verder. Nog niets, uh, uh, kijken, niets van plan. Uh, versch oh ja, verschillende ideeën over de Watertoren. En uh, daar zijn ze nog steeds over aan het praten met het uh, kwaliteitsteam. Kustzone en uh, uh, even kijken, welstandscommissie. En de gemeente, ook bij elkaar. En er zijn nog wat ar ar archie tektonische kwesties. En onder andere praten ze over de vergroting van de watertoren met 10%. En ze gaan waarschijnlijk de buitenkant gaan ze veranderen. En dan zou het waarschijnlijk, als ze het gaan veranderen... meer terugkomen bij hoe de watertoren er in het begin uitzag. En als ze dat dan uiteindelijk gaan veranderen... want de architect Zietzma heeft dat ook ooit ontwikkeld... naar de Tweede Wereldoorlog... Uh, toen daarna zijn allemaal dingen veranderd. Ze gaan weer terug naar het oude ontwerp. En als het oude ontwerp weer gerealiseerd is... dan gaan ze het beschermen... waardoor ze daarna nog niet weer andere dingen kunnen gaan maken. Dus het watertoren ja, het wordt ook groter. Dat is ook wel grappig. Dan dus... wordt hij hoger. Ja. Gaan we meedoen met de wereldwijde competitie van wie heeft de grootste? Nou, dat ja, denk ik. Ja, dat, dat, dat ik ja, is het zelf... steeds. Ik durf er niks over te zeggen. <laughs> maar goed. Ja, er is uh, een nieuwe introductiecursus biljarten... Ja, dat is in de Blauwe Tram. En het is uh, 17,50 voor de vijf lessen. En het start aanstaande donderdag. Dus je kan je nog aanmelden via plus.zandvoort. l.oudendijk.zandvoort. Plus en dan krijg je het genoeg om met mijn vriend te gaan biljarten. Hij geeft die, de les daar. Gaat hij naar uitleggen hoe het werkt? Ja, ja, zeker. zegt de, de, de, de technieken. Het is niet zomaar even een balletje aantikken. Nee, het is nee. ook zeer saai, vind ik, om dat allemaal te horen. Maar nou ja, zeg, moet je niet... <laughs> eerst je hem te promoten, promoten en dan ga je hem afkraken. Nee, ja, maar het is beetje. wel leuk om te Ja. Maar uh, ja, dat wordt dan... Ik denk dan, van, nou, zet met voetballen. Nou, je, ge, je, je, je, je mikt en klaar, weet je wel. Maar ja, die, schijnt er schijnt een enorme techniek achter. Die diepzinnige geluiden. Ja. Maar dat is ook zo mooi aan een sport natuurlijk. De wereld is zo groot, er gebeuren zoveel heftige dingen. En dan alles terug te brengen naar een bolletje tegen de zijkant van een... Of een bal in het net. Wat leuk hè. Om daar oh, ja. eindeloos over door te nou, bomen. Nou nou nou, nou. Recht, ja, vind, uh... Dat vind ik met alles. Ja nou, goed. Sorry zelf dat ik weer afzeik op de sport. Maar goed. Ga lekker zelf uh, wat doen. Bewegen ja. mensen. Ja bewegen. Maar goed biljard is toch ook bewegen. Ja al dat is het waar. al in je rechterhand. Nee. Maar dit... nou, goed. Hey, af, uh, afspraken mogelijk over structurele afsluiting van de haltestraat. In de zomermaanden hebben ze dat natuurlijk in het hoogseizoen een aantal keer gedaan. En eh, dat was natuurlijk vooral om de horeca tegemoet te komen vanwege de coronaregels. Grotere terrasjes wijder opzetten. En ze hebben toch wel gemerkt dat de sfeer in de haltestraat eigenlijk wel beter werd. Ja. En eh, uiteindelijk hebben ze nu met de horeca winkels, bewoners om elkaar eh, om de tafel gezeten. En hebben gekeken wat is mogelijk. Ze hadden nog wel wat dingen met eh, de bevoorrading. Hoe gaan we dat doen? Dus het wordt bepaalde tijdstippen. Ook de hek moet anders. Daar hebben ze wel wat ervaring mee op gedaan. Dat, dat, dat was niet helemaal prettig. En verder is er nog een innovatiefonds op, uh, opgericht destijds. En uh, dat komt dan weer uh, van het geld van de horecaondernemers en de bedrijven. D dat strandt uit uh, naar de gemeente en daar kunnen, ze uiteindelijk reclame, uh, of nee, uh, daar kunnen ze uiteindelijk weer allerlei ideeën mee gaan verwezenlijken. En dat wordt misschien vergroot en er komt ook meer geld voor. Dus nou, het lijkt wel of de horeca en de ondernemers in Zandvoort wel weer een beetje. We dus zijn het eens. Ja, dat ze, dat ze geholpen worden. Mooi is dit. Goed, dat zullen we even Zandvoortse berichten. En bij druk op de knop. Zeker. En we wanen ons in de filmwereld. Met de nieuwe single van Miles Kane: Don't let it get you down. You can't bloody really well understand it if you want my honest opinion. It's got everything. Clear diction. Beautifully spoken. It's topical. You know, it's of today. <laughs> Nu werd, hij actief. En um, um, um, ja, dit is de uh, Don't Let It Get You Down. En vooral het begin, hè. Dit Wat doet het nou toch aan denken. Nou, ik dacht maar zelf, het lijkt een beetje volgens mij op dit. Daar lijkt het een beetje op. En waar is dit van? Nou, herken je het of niet? Nou, ik denk is dat het ooit met Dracula of zo. nee. Het is een, een, een tv-serie geweest in de jaren 60. En in de jaren 70. De Vrekers. Oh. Dit is de intro van de Vrekers. Dus ik denk, Maas Kijn is sowieso al bevlogen met de jaren 60 en 70. Hè? Ook. Nou, ja, kijk, dit is bekend, maar dat andere zit er voor. En ja, waarschijnlijk heb ik te veel vrekers gekeken, waardoor ik dat hele thema in mijn hoofd heb. Maar goed, Maas Kijn is sowieso gepakt. Uh, die, door de jaren 50 en 60. Ook die strakke pakken die je altijd aan heeft, Het ziet er altijd zo gelikt uit. Die gast ziet er gewoon stoer uit, man. Goed, het is uh, Tupac en Fijne toestel op aanstaan. We kijken de wereld in. Een dramatisch verhaal. Ik had het al eerder over gehad over de, de undercover agent. Die uiteindelijk uh, zichzelf uh, van het leven heeft beroofd. Omdat hij namelijk in twee strijd zat. Hij uh, had een opdracht om uiteindelijk in de onderwereld te uh, infiltreren... en uh, uh, een grote baas op te pakken. De grote baas is uiteindelijk opgepakt. En... Uh, uh, uiteindelijk uh, de vrouw van de grote baas. Die vond hem wel interessant. En maakte allerlei advances met hem. Maar hij had gewoon een vrouw en kinderen. En hij had zelfs met zijn vrouw en kinderen afgesproken. Die wisten dat hij bij de politie... Want de cuffer werkte dat als ze dan in het openbaar ergens waren... en werden bijvoorbeeld foto's gemaakt, gezien om me heen... namen bijvoorbeeld foto's van gezellige kiekjes... dan zorgden ze altijd dat hun, hun gezicht eens net even afwenden afwe okay. En eh, dat ze nooit op andermans mm. foto's terechtkwamen... maar in de hoop dat ze maar weer ontdekt ja. zouden worden door criminelen. Ik denk van, hé, nee, maar die gast, wat doet hij daar nou? En ook hadden ze afgesproken, als ze dan ergens aan het eten waren... En de, de man, de, de politieagent, gaf het teken dat er een crimineel in de buurt was. Dan moest ze ook zo snel mogelijk dat restaurant uit. Dus er waren allerlei aanwijzingen waar ze op moesten letten. Ze konden ja. eigenlijk niet normaal uh, in het maatschappij bijna functioneren. Omdat de vader aan de kuffer werkte. En uiteindelijk uh, kon hij dus niet leven met de rol die hij heeft uh, toebedeeld gekregen door de politie. Hij is eruit gestapt. Hij heeft meerdere malen bij de uh, politieleiding aangegeven, of, uh, aangegeven dat hij hulp nodig had... Maar die schoten daar duidelijk in tekort. En uiteindelijk nou, zijn ze eraan bezig om te kijken hoe ze dit kunnen oplossen. Maar het is een ja, dramatisch verhaaltje. Het ja, dat idee dat, dat, dat je man zeg aan maar, het chance is met een andere vrouw... dat dat heel ver gaat om informatie los te peuteren. Hm, ja. Ik weet niet. Dat is maar wat, hoor. Jij ja, zou het niet goed vinden van je vrouw? Je vrouw uh... Nou, ja, dat is het grotere doel in het leven dan. Nou, Dat hangt dan een weekje vol. Maar dan geef je tegen. nou ben ik er wel klaar mee. Maar dat heeft dat echt jarenlang gedaan gewoon. Dat ze dan naar huis komen en dat ze ruiken naar een andere vrouw. Ja, ja. Oh, ja. en heb je een beetje informatie losgepeutert? Nou, ik moest ik ben wel ben even... er bijna. Ja, ik ben er bijna. Ik moest toch <laughs> even doorpeuteren. Ja, nou, strekte uh, zeker. Vrouwen en kinderen blijven achter. Heftig. Goed. Ja, het V&D-pand aan het Verwulgd in Haarlem is verkocht. Nou, iedereen, alle dus kennen V&D natuurlijk daar. Jazeker. En uh, de eigenaren willen in ieder geval winkels en luxe appartementen erin gaan bouwen. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want je hebt dan natuurlijk een appartement. Er is natuurlijk een centrale lift. Ja. En, maar da hoe dan, heb je dan, dan heb je geen balkon of zo. Of misschien dat ze dan in pandig iets gaan regelen of zo. Of geen balkon dus, kan ook. Ja, goed. geen balkon. Ja? Ja, dan raak je alles kwijt, denk ik hoor. Ja. ja, ja. Maar ja, het is wel 18.000 vierkante meter. Hè. Dus het is echt geschikt voor een combinatie van doeleinden. Ja. En uh, de gemeente Haarlem en uh, de nieuwe eigenaar gaan dus uh, met elkaar in Conclave. Dus ik ben wel heel benieuwd. Het lijkt wel prachtig om daar te wonen. Ja. natuurlijk... Uh, je zit midden in de stad. en Je hebt een gezellige markten naast je. En zo uh, ja, dat... druk is het verkeer niet meer daar. Want er nee. rijdt bijna niks. Je oh, okay. komt, uh, heel moeilijk kom je met de auto dat je daar kan rijden. Oké. Okay, is nou, echt lastig. Want aan alle kanten word je het centrum uitgeven. Nou ja, het, het, Overal moeten van huizen worden gerealiseerd. Natuurlijk logisch. Ik bedoel, in uh, Alkmaar staat ook zo'n heel groot mooi VND, pand staat helemaal leeg. En er zijn allemaal pop-op-winkeltjes in. Maar ja, ja, daar krijg je het geld ook niet van binnen natuurlijk. Nee, nee dus zeker het is allemaal niet. gewoon. Uh, Antikraak bijna. Dus ja. uh, de vriend van mij zit ook antikraak met zijn winkel. Maar ja, dat moet, moet geven. moment toch iets gaan gebeuren. Ja. ja. Nou ja, God, we hopen ooit dat er weer eens een beetje winkels gaan komen. En dat mensen denken van... Nou, ja, ik ga toch eens de, de straat op. He? Dat de coronacijfers heel, zo laag zijn dat we denken... Nou, nou durf ik de straat weer op. En daar is geen, verder geen natuur dat je kan vertrappen. Dus ik zou zeggen... Kom naar buiten. Dat mag best wel een keer. Goed, even tijd voor de laatste plaats van uh, Wildlife. Dit schijnt toch wel de grote hit te gaan worden voor hun. Want ik hoor ze op alle radio's en voorbij komen. Ik ga naar Mars. Zeker, Benta 2007 zijn ze ontdekt. Ik draai in het begin altijd. En op een gegeven moment kwam ik via... Ja, Peter is gratis kaart. Of voor heel weinig konden we naar de White Lies. Dat was nu een podium Victorie. Toen kon het allemaal nog, zeg maar. En toen kwam er een onbekende man naar me toe. Ik een jongen eigenlijk. Die zeggen mezelf, ik moet je nog bedanken. Ik zeg, ik kijk je ja, aan. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Nou, door jou ben ik een grote fan geworden van White Lies. Je liet het toen ik stage liep jullie je het horen. En toen dacht ik, oh, wat geweldig. Ik zeg, dankjewel. En toen liep ik door. Ik denk, dan kan ik met dat gepeupelkamp niet meer bezighouden. Nee, houden ik, ik heb dus zoveel mensen heb ik op goede spoor gezet, met goede muziek. Dus, uh, nou goed, leuk om te horen, White Lies. Dit is de laatste plaat, I Don't want to Go To Mars. En wat hoorde ik vanochtend op het nieuws? Ja, dit, dit hoorde Ontdekking. ik. Een een signaal uit de ruimte, zoals sterrenkundigen dat nooit eerder hebben gezien. Een mysterieuze puls. Iedere 18 minuten, één minuut lang. Een soort vuurtoren, lang uit en dan weer aan. Sterrenkundigen staan voor een raadsel. Oh. Op een gegeven moment denken we dat we alle objecten wel kennen in het universum. Maar dit is dus een nieuw object met eigenschappen die we nog niet kennen. Oké, okay, dus dat is heel spannend. Dus ze, ze, ze, ze hebben het niet over dat het een signaal is van leven ergens uit Mars. Maar het is meer over een planeet die een signaal afgeeft. Een soort vuurtoor. Dus iemand dan toch weer een beetje tegen. He? Ik zie het hele nieuws af te, af te luisteren. In het begin werd het al aangekondigd dat ze signalen de ruimte hebben. En ik denk, he, he, eindelijk, we worden gered. Er is het dan gewoon een of andere vuurtoren... die gewoon een signaal gaat afgeven. Nou, ik vond het tegenvallen. Hè? Ja, zeker. Ik bedoel, we weten gewoon dat er leven in de ruimte is. Daar, daar kunnen we... Ja, maar er zijn de... veel te veel films over gemaakt. Dus we hebben allemaal hele rare ideeën erover. Ja, maar ik bedoel, het, het, het, het is er gewoon. Alleen kunnen we, elkaar, kunnen we tot elkaar komen? Dat is het vraag natuurlijk. Dat Miljarden zonnestelsels zijn er. En er moet gewoon een ergens een planeetje zijn... die Waar het ook leven is. Ja, maar hoe ziet dat eruit, hè? Dat is ook de grootste vraag. Ja, nou ja, goed. Wie ja, weet... zeker. Niet. Maar uh, het is... Uh, waar ook heel veel sprookjes, fairytales en wezens. Dit alles. is geen sprookje! Nee. <laughs> nee. Maar uh, de Abigail Disney, dat is dus de de pijls van de Disney-familie. Ja. Want uh, de films liggen onder vuur vanwege gebrek aan politieke correctheid. Werknemers van pretparken worden uitgebuit. En nu vervallen ook de auteursrechten op Winnie the Pooh en Mickey Mouse. Oh. Dus uh, blijkbaar kan, kan nu iedereen daar wat mee doen. Dus, uh, maar die Abigail die, uh, die legt misstanden bij een familiebedrijf. legt ze bloot. Dat dus ze een documentaire heeft zijn gemaakt. Dat zou hem wel eens willen zien. Yeah. Maar het schijnt dus echt dat er, uh, er zijn vijf oud-werknemers zijn... die vertellen hoe ze onderbetaald zijn. En uh, twee derde van alle Disney-werknemers... Uh, heeft ooit te weinig geld gehad om eten te kopen. En 10% had ook zeker geen permanente woning. Okay. Dus ze worden gewoon uitgebreid. Er was de schoonmaker die zegt, ja, die verdiende 15 dollar per uur. Terwijl in Californië het wettelijk minimumloon is 24 dollar per uur, hè? Ja, ja, Hier is ja. Die ja. is maar 14 euro hè, uh, geworden. Het is. Uh, Pas. Het was goed, een tientje hè, bij ons. Maar hoeveel mensen hebben er in godsnaam niet gewerkt bij Disney ja. gewoon? Ja. Dus ik bedoel, ja, er zijn altijd mensen die niet altijd helemaal goed zijn bejegend natuurlijk. En kunnen die daar nou... Ja, iets terughalen? Of krijgen ze excuus? Is dat het dan? Maar ja, het is raar die Abigail Disney. Want uh, in de zomer van 2020 reageerde ze boos. Toen werden duizenden werknemers van Disney Park op staande voet ontslagen. Terwijl de managers wel dikke bonussen kregen. Ja, dat was waarschijnlijk vanwege corona. Denk ja, logisch. Ik. Ja. Maar ja, nu uh, haalt ze ook uit naar uh, de baas van Disney bedrijf. Want hij kreeg in eerste instantie 78 keer meer dan het laagste loon binnen het bedrijf. Maar nu heeft hij gewoon. 1424 keer zoveel als, geen, als het gemiddelde loon van een Disney werker. Ja, maar die werken niet meer zeker. Ja, nou, het is echt niet normaal. Ja. Maar het is wel bijzonder om te lezen ook van dat moet allemaal zo braaf zijn. Ja, braaf. Ik hoorde ook dat stukje. Er waren dus. Lady in de Vagabond had je een liedje van de Siamese tweeling. Ja. En die, uh, die praten Chinees. En dat was dan met uh, dingelingeling. Echt zo dat Chinees. Ja. En dat is eruit geknipt, want het was niet meer politiek correct. Nou, ik heb hem gisteraans gekeken. Het ja. is een heel grappig filmpje. Hoe die katten dan inderdaad uh, zitten te pesten. Waardoor Lady de schuld krijgt van uh, alle ongein die ze uitgehaald hebben. Al het kattenkwaad, weet je wel. Ja, dus, uh, ja, ja, ja. Ja, ben, het, ja moet, het kan allemaal niet meer. Het kan allemaal niet, het moet allemaal nee, correct ja, zijn. Jasmin mag geen naveltreisje meer aan. Nee, nee. En nee, uh, nee. ja, en, en Ariel hadden ze ook een, een, een zwarte Afrikaan, uh, uh, Afrikaanse. Afro-Amerikaan uh, gedaan. Nou, het ja. kan allemaal niet. Een sneeuwwitje, ja? het wordt nu waarschijnlijk uh, zwartwitje. Ja, ik weet het ook niet. Zo. <lacht> dus nou ja, ze, zijn, ze, hebben echt, ze hebben het zwaar. Ja. Zeker, ja, het gaat dus goed met de maatschappij. Als ze hier allemaal naar gaan kijken, dan is dat altijd. goed ja, Het is altijd. gewoon te treurig voor woorden allemaal. Laten we eens een keertje wat gewoon doen en gewoon het klimaatprobleem oplossen of zo. Niet dat gezeik over dit soort dingetjes. Oké, okay. oké. Okay. Nou, gro grote doelen. Stikstofuitstoot. Ja. De stikstof, uh, uitstoot, uh, ja. Nou, goed, nou hoort al. Ik, als je een plan hebt, hoor ik het graag. Want dat ja. is toch, toch wel een heel ander dingetje dan als ja, ja. met Luttigheden uh, bezighouden. Dat is toch veel leuker. Hoe is het eigenlijk met de voorstaf afgelopen? Nou, straks daar misschien even meer ja. over. Ja. Is er nog nieuws over?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 And I'm just trying to catch her eyes Her blue jeans don't fit quite right She smiles She smiles I'm not a man to walk away I'm not a man to walk away from a connection The morning sun caresses her skin My mouth is dry as garden's gin, But I feel alive, feel alive She said I don't believe in love at first sight But you can take me home if it feels alright Oh baby, oh baby Falls from your eyes You said you never want to say goodbye We took a cab to the White light You said Ik moet er een beetje om lachen. Nieuwe Ringel van De Koeks. Dat op de achtergrond. Connection! Connection! Niet een van de sterkste platen die ze hebben gemaakt. Maar het is net uit. En ze komen 5 maart naar de AFAS. Jawel! Hier in Nederland. De vieren het 15-jarig bestaan van De Koeks. Vernoemd naar een nummer van David Bowie. Die heeft namelijk op een van zijn platen een nummer dat heet De Koeks. En daar hebben deze mensen zich naar vernoemd. Ze hebben mooie platen gemaakt. Dus er komt straks ook een, uh, nieuwe, een nieuwe band die heet Bohemian. Uh, hoezo? Nou, die wordt dan vernoemd naar Bohemian Rhapsody gewoon. Oké, okay, nou die, ja, die heb je. De... Nee, nee, die heb je niet. Die kan ik kan me niet zo gauw herinneren oh, dat je daar. ik kan hem gewoon vastzetten, die naam. Precies. Goed, nou, we hadden het net over uh, de sprookjes. Ik uh, gisteravond ook nog eens zitten kijken naar allerlei programma's natuurlijk. En uh, ik, het, het, ja, ik werd er soms een beetje moe van. Angela de Jong verschijnt echt ja. oh. op elke televisieprogramma waar ze een klein beetje. Kan ik iets over Linda de Mol? Hallo, heb je nog een gaatje? Ja, die, wil die, krijgt over gewoon, Linda nee, die krijgt daar een hoop geld voor hoor. Dat Want, moet gaan ze Twee keer vries krijgt. 2500 euro per keer. Ja? Maar het is niet alleen het uurtje. Het is al het onderzoek dat je doet. Ze natuurlijk heel veel tv ja? om op de hoogte te zijn. Maar je had wel een goed punt. Wanneer kijkt ze nog televisie? Want ze is er ja. altijd altijd, altijd nou, op. Die heeft geen tijd meer om televisie te kijken. Misschien heeft ze mensen die voor haar kijken. Oké. Okay, dat dat, nou goed. Het is echt, nou, ik weet niet of het een heksenjacht is begonnen. maar jeugdjes ze ging wel, gisteren wel weer een gigantische keer tegen Linda en Bob. Want hoe kan dat? zo heeft we moeten weten? En geef oh, dat, Dolph Janssen er ook bij, die normaal altijd wel vrij... Uh, ja, neutraal is. Hoe noem je dat een ja, beetje? Nuchter. Realistisch nuchter. Die ging er ook nog in mee. Ik denk, oh mijn god, dolf, hou je op de afstand. Ho hou je op de vlakte. Do ga je niet ermee. Deze. Maar hoeveel vrouwen weten het over het algemeen pas heel later... dat, uh, dat niemand zegt wat tegen die vrouw. Want, uh, want als jij als goede vriendin tegen haar zegt... Nou, dan zit jij zeker achter een man En dan gaan die vriendschappen stuk. Ja. Yeah. Weet je wel, het, het is heel moeilijk. Nou goed, uh, Rolse, uh, de Vries was er ook de zoon van Peter de Vries. En die was er gewoon van, nou, ik vind het allemaal wel een beetje roddeloor. Is dit geen roddeloor? Zijn er allemaal feiten over bekend? Ik vond het echt zo goed. En <laughs> een keer kwam hij zo door. Hij keek zo met zo'n zo echte Vrieskop. Echte Vrieskop, een beetje beschouwend. Nou. rols heel goed zeg, voor woord. Zeg van, nou, ik vind het allemaal wel een beetje roddeloor. Hij heeft ook dezelfde stem. Hij heeft dezelfde ik, stem, hè? He? Ja. Ja, ja, ja, he? Heel mooi vind ik het gewoon. Leuk, leuk, leuk. Nou goed. Leuk. Straks in het dat we in even een stukje geschiedenis natuurlijk. We kijken wat er allemaal de afgelopen tijd is gebeurd. Uh, ja, Eigenlijk ineens uh, het kan een klein kort berichtje. Ja, ja, ja, dat de sneeuwploeg, uh, de chauffeur van de sneeuwploeg, die wilde even wat harder rijden. En daar kwam al die sneeuw op de baan aan de overkant uh, terecht. Ja, en daardoor man. heeft hij in totaal 47 auto's gesloopt. Gesloopt echt gewoon. En 12 ja, gewoon. automobilisten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd. Nee, hij is er niet overheen gereden. Nee, Al die ik. modder die kwam dus uh, in plaats van dat hij op de middenberg kwam, maar hij reed zo hard. Dus dat sproeide gewoon op de tegenovergestelde geld. Meters maken. Stel, stel je voor dat jij ja, inderdaad op daar 1 gewoon oh, 80 rijdt, 90. En dan word je gewoon bedolven onder het sneeuw. Dan moet hij de andere kant weer doen. En weer de andere kant en weer de andere kant. De auto's die zijn dus gesloopt hierdoor. Gesloopt gewoon, Dat hè? Dat ze gewoon van de weg af gingen. Ongelukken. En, oh, wat een ellende. Precies. Nou, we zien je zo in het tweede geld van de Terrariumplan... met een stukje geschiedenis en nog veel meer fijne plaatjes. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.